De sterveling, een held, zo wordt vooruitgang geboekt. Dat komt door iemand van hier. De mens bereikt op die manier het hogere.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 Reading is uh, ja een breed begrip natuurlijk. Um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 Dat ik erbij ben om te kijken wat heeft die schedel aan diegene te vertellen.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 Je vindt niet een schedel... Nee, nee dat tenminste. zou wel, tenminste, ik heb ze nog nooit zo gevonden. Uh, zou ook wel eng zijn. Ja, de toch, recente... Ja, is, ja. Uh, maar weet je, ik, ik zet deze toch even terug, want hij is koud. En dat vind ik niet wel? lekker. Yes. Het is niet de bedoeling. <lacht>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 Ja, de meeste mensen, nou, zoals jij hier binnenkwam, vinden schedels een beetje eng. Ja. Die zal ik ook niet gelijk aan de schedels zetten, tenzij ik het gevoel heb dat ze daar heel veel mee kunnen. Zoals bij jou. Meestal gebruik ik voor de healings echt alleen de stenen. En uh, is er meestal aan het eind, want al mijn stenen en schedels die staan openlijk uh, in, in mijn praktijk, zeg maar... Mensen zeggen vanzelf wel van... goh, wat is dat een mooie schedel... en mag ik hem even vasthouden? Dus daar hoef ik niks voor te doen. Dat hoef ik niet aan te bieden. Dat komt maar, helemaal vanzelf. Oké. Okay. Um, het is 1 mei. Uh, ja, Beltaan. Uh, Beltaan mm -hmm. uh, is een, uh, een... door de eeuwen heen gevierd vruchtbaarheidsfeest. Hè? Van de Kelten. En Wicca heeft er veel mee te maken. Mm -hmm. uh, het vee wordt door het vuur gejaagd eigenlijk. Uh, Fire.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 En uh, naar aanleiding daarvan is er een hele mooie CD. En die CD die is uh, uitgegeven bij Oriade, Dat is uh, een CD over Wicca-rituelen, uh, wicca ceremonies. Wicca uh, Blessed Be heet die. Vandaar mm -hmm. dat uh, eigenlijk uh, de groet die ik vanavond in het begin van de uitzending zei: Merry Meet, is eigenlijk de groet van. jongens, we zijn er weer. Mm -hmm. He, leuk je te ontmoeten. Leuk Hei om samen nou. te zijn. En Blessed Be is: wees gezegend. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een eindigingsgroet. Ehm. Um, op die cd van Oriade staat een uh, kastencirkel, dat is een, een, een beltaanceremonie. En daar gaan we nu een stukje van beluisteren.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 Alle winkels zijn dicht. Oh Waar haal je in vredesnaam, ik wou bijna zeggen in godsnaam, <laughs> wijn vandaan op zondag. Zandvoort is al. Okay. Wat doet hij? Uh, ja, De Joodse mensen hebben natuurlijk op zaterdag de Sabbat. Mm -hmm. En die zijn op zondag gewoon open. Het kwartje bij mij viel waarom sommige agenda's op oh ja. zondag beginnen en sommige agenda's op maandag beginnen. Trek. Maar dit even terzijde.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 Dank je wel.